Tien uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Een van de zoons van Muammar Gaddafi, de 36-jarige Saadi, is in Niger. Dat heeft de Nigerese minister van Justitie gezegd. Regeringsmilitairen stuiten in het noorden van Niger op een konvooi waarin Saadi meereisde. Het konvooi zou uiterlijk morgen in de hoofdstad Niamey kunnen aankomen. Eerder trokken al twee Libische konvooien Niger in... Saadi is de derde zoon van Gaddafi. Hij was het hoofd van de voetbalbond en speelde voor een paar topclubs in Italië. Al kreeg hij maar weinig speelminuten. Saadi stak de laatste tijd geld in Hollywoodfilms. De Duitse stad Noordhoorn krijgt geen Nederlandse burgemeester. Frans Willeme was een van de twee kandidaten in de grensstad... maar verloor met 57 stemmen verschil van zijn Duitse tegenstander Thomas Berling. Hij heeft zich bij zijn verlies neergelegd. Sinds de jaren 90 kunnen Nederlanders zich in de grensstreek kandidaat stellen voor Duitse politieke functies. Willemme, die eerder burgemeester was van Dinkelland, was in Noordhoorn de kandidaat van de rechtse partijen. Zijn rivaal, de directeur van de plaatselijke dierentuin, is lid van de SPD. In de stad Schouwburg Amsterdam zijn de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt. De Louis Door voor beste acteur ging naar Jacob Derwig voor zijn rol als professor in Kinderen van de Zon. Elsie de Brouw kreeg de Theodore voor haar rol als moeder van een gestorven kind in Gif. De prijzen werden uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater. De Colombina voor de beste vrouwelijke bijrol ging naar Lies Pauwels voor Freedom. En de Arlecchino voor mannelijke bijrol werd uitgereikt aan Peter Bolhuis voor Augustus Oklahoma. De speciale prijs voor mensen met grote verdiensten voor het toneel werd toegekend aan theatermaker Jan-Joris Lamers. De jeugdtheaterprijzen gingen naar de productie Adios van het Houten Huis en Speeltheater Holland en naar acteur Servaas Nelissen voor zijn rol in Lang zal die wezen. Het weer, de buien trekken weg, vannacht is het droog met minima rond 13 graden, morgen eerst nog droog met wat zon, later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Er staat een file tussen Deventer en Afrit Voorst van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. De A2 Den Bosch richting Utrecht Die is dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. En daardoor staat er een file tussen de afrit Everdingen en het knooppunt Everdingen van 2 kilometer. En dan de A27, Gorkum richting Utrecht. Daar staat tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette een file van 3 kilometer door een ongeluk. En daar is de rechter rijstrook dicht. En dat was de verkeersinformatie. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone m.imatching.nl e Are you smart enough? Vanavond in Karo Brandpunt. Reconstructie van het schiedrama in Alphen aan de Rijn. Slachtoffers en mensen achter de schermen vertellen voor het eerst hun verhaal. Ik zag werkelijk de troonhulzen tussen de aardappels en de bananen liggen. Dat en meer vanavond om kwart over tien in Karo Brandpunt. Nederland 2. Heeft jouw club geld nodig?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 de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn met de belangrijkste sport van deze zondag, de dag dat Juan José Cobo de Vuelta won, Bouco Mollema het groen veroverde op de laatste dag dus. Ja, hij sprint ermee Mollema, hij zit erbij en hij zit absoluut bij de eerste 15. Mollema zet een heel mooi uitroepteken achter een knappe ronde van Spanje haar Vierhouten zit al klaar om zo direct te praten over de Vuelta. En wat nog meer ter tafel komt, wat betreft het wielrennen. Het was bij Vlagen ook een bizar voetbalweekend. Het leek er nog op dat 2 als kanonnenvoer zou gaan dienen. Deze middag. Maar wat de ploeg van Glenn de Boek hier laat zien, dat is werkelijk wonderbaarlijk. Drie doelpunten maken en de een nog mooier dan de ander. Maar ook Ronald van der Geer zit alweer klaar om zo zijn licht te laten schijnen over de Eredivisie. Acht Nederlanders deden mee aan de Dutch Open Golf hier in heel en ze deden het heel behoorlijk. De 19-jarige Robin Kind was met 400 par de beste amateur. Kennelijk had hij nauwelijks last van zenuwen. Ja, ik vind het mooi, want ik wil de mensen horen klappen en uh, ze laten genieten. En uh, ja, dat kan hier zeker met al die mensen die komen kijken. Dus dat is hartstikke leuk. En dan hebben we ook nog de vrouwenfinale van de US Open. Tennis dus Serena Williams tegen Samantha Stoser. Die partij begint over een half uurtje. Tot 11 uur is dit, langs de lijn. Ja, Bauke Mollema kreeg dus loon naar werken. Hij pakte op de slotdag van de Ronde van Spanje... de groene sprinterstrui alsnog af van Joaquim Rodriguez... door in een massasprint als negende te eindigen. En zo pakt voor het eerst in lange, lange tijd weer eens een Nederlander... een prijs in een grote ronde. Vrij Madrid, Marsmeets met Bauke Mollema. De vraag was, wanneer hadden we voor het laatst iemand die op een podium kon komen? Nou, dat antwoord was gegeven. Dat was Erik Breuking in 1990. Maar toen kwam de andere vraag, wie heeft ooit een sprinttrui gewonnen...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 Niet ter zake. Goed, Aard Vierenhout, ik zei het al, hij is weer. Goedenavond, Aard. Goedenavond. Uh, zet deze prestatie van Mollemanisum in perspectief. Hoe groot is het? Nou, een zeer. Zeker voor, uh, voor wat wij als Nederlanders al jaren aan het proberen zijn. En we ook uh, sommige renners als, als ronde renners uh, betitelen. De laatste vijf, zes, zeven jaar. Is dat toch elke keer de zoek geweest van de raambank. De, groot, het is, het de is altijd zoektocht. heel zoektocht. Wij kennen natuurlijk de groene trui. Vooral van de Tour en daar is Kevin die stel naar op jacht. En ja. grote sprintkanonnen. En, ja. en, en, en, en de klimmer Mollema pakt hem in de Vuelta. Ja. Hoe gaat maar, dat? Maar daar zeg je het ook juist. In de Vuelta. En de Vuelta is, is eigenlijk de, de, de beslissende factor. Is, je moet kunnen bergen oprijden. En doe je dat niet, dan, dan speel je niet mee. Ook niet als sprinter. Er zijn zo weinig, ik denk vier... Vier massasprinten geweest echt met een, met een compleet peloton. En dan was het 60 man of dan was het 40 man en dat is al bijna geen massasprint meer. Mm -hmm. En dus een echt compleet peloton die je aan de finish gaat, die, zijn, die hebben we bijna niet gezien. En het is een hele aanvallende, scherpe ronde van, van Spanje geweest met, met ik geloof ik, zes aankomsten berg op. Dus dit is wel ontzettend veel uh, gericht op, op, op Spanjaarden. Een eigen type renners die ze daar uh, natuurlijk ja. veel hebben. En ook de, de, de buitenlandse klimmers die eraan meedoen. Dus ja. nou, dat op zich is dat het, het grote verschil met, uh, met Frankrijk... toch wel de aankomsten, de etappes, de lastigheidsgraad. Het is in principe wel wat zwaarder? Ja, het, is, het zijn kortere etappes, maar wel heel heftig en hevig. Dus je zit ontzettend in het uh, diep rode rijden heel ja. veel. En dat maakt deze ronde heel erg lastig. En dat maakt ook dat de prestatie van Elke Mollema gewoon echt uitzonderlijk is. Een ja, want hij leg... wordt ook vierde natuurlijk. Hè? Ja. Um, ja. Zelf zei hij dat het een bevestiging is voor hem. Ik, ja, dan ga ik toch weer die vraag stellen. Kan Mollema een grote ronde winnen? Nou ja, de vraag is al gesteld geweest. Eigenlijk in de zin van een groot dagblad in Nederland... die voor de Tour een heel quote had van verschillende Nederlanders. Mm -hmm. Hoe gaat het de komende jaar, vijf jaar eruit zien? Gaan we een ronde winnen? Ik heb er ook dadelijk gezegd van ja... En, en, en met wie dan? Ik zeg nou. één ding. Voor mijn gevoel gaat het niet Robert Gezink worden. En dat is. Ja, maar waarom in, in... dan niet Robert ja. Gezink? En, en wel Mollema. Of bedoel je Kruiswijk? Ja. En in, in nog drie jaar verder Wout Poel, zeg maar. En ik hoop dat, dat Robert er tussendoor gaat slippen. Met wel die grote overwinning in die grote ronde. Alleen. Um, Robert is heel erg met zichzelf aan het stoeien. Mm -hmm. En ik hoop dat hij daar heel goed uit gaat komen. Is nu en, hard aan het en... trein in Grand Prix Montreal. Die die ja. vorige jaar wonnen. Ja. Ja, goed, dat haalt hij moraal uit. En dat is ja. heel erg knap wat hij deed uh, afgelopen week. Twee dagen geleden in Quebec. Uh, wordt daar twee dagen Zilber, Dat is heel erg goed. Um, maar dat heeft hij vorig jaar ook laten zien. Dat hij dat aan kan. En die, die grote ronde, dat gaat toch, een, uh, gaat toch een moeilijk dingetje zijn... om die te overleven in de toekomst. En maybe uh, gaan we het zien uh, zoals het er nu uitziet... Met, met twee stevige andere Nederlanders. Met een kruiswijk een en Mollema aan zijn zij... Dat we, dat we een trio Nederlanders gaan hebben die met elkaar in de grote ronde gaan rijden. Nou, ik, ik, denk dat het ook, ik denk dat dat ook de grootste winst is van Robert. Hij heeft drie jaar lang eigenlijk de kar de moeten trekken in Nederland als hondenrenner. Hij heeft heel veel aandacht gekregen, heel veel pers, heel veel daarbij gepaarde stress en druk. Die hij misschien niet zo gevoeld heeft toen, ja. maar die afgelopen zomer enorm gevoeld heeft. en Ik denk dat dat wel een beetje een verlichting gaat geven voor hem. En dit is een voor, voor, zeker voor de Rabenbank in, in hun zoektocht naar de ronde renner En de podiumplaats als Nederlander zijn ze nu op de goede weg. En uh, hebben ze nu een lichting renners die met elkaar denk ik toch wel richting die top gaan. En, en hier en daar nog een Nederlander in een andere maar wat, ploeg. Wat is het verschil waarom jij, denk jij dat, dat, dat mannen als Mollema en Kruiswerk misschien wel eerder een grote ronde winnen? Dan Geesink? Wat is dan het verschil tussen die, die, die, die twee of die drie? Nou, dat de vizier en, en, en, en, en, en, de, en de focus van de ploeg zelf, ploegleiding en alles, de, al, het hele raamwerk gebeurde eromheen, toch wel heel erg op Robert is geweest. De jongen was ook gewoon 22 jaar toen hij heel mooi en goed reed, ja. en 23 en 24. En, en dan al die, die, die druk die, die zo gezegd niet op je gelegd wordt, maar dan wel een hele ploeg die voor je rijdt. Dat, dat ga je toch wel voelen en dat ga je toch meenemen. Ja, we zijn hem toch gewoon heel rustig gebracht, wordt die hier gezegd. We gaan doen heel voorzichtig met hem. Ja, we maken hem niet kapot. Nee, we maken hem niet kapot. Maar we verwachten wel dat hij gewoon goed rijdt. Ja. Dat wordt er achteraan gezet. Nou, dan is de eerste zin al om zeep geholpen. Dus het is een beetje het is een gevoeligheidje. En de en hij kan er heel goed tegen. En, en bij Robert is dat een gevoelige snaar op dit moment. Wout Poels, jij noemde zijn naam al... Uh, heeft zich flink laten zien deze ronde. Redt het dan in de laatste week uh, niet? Want hij heeft zwaar gehad, hè? Hij heeft zwaar gehad. De laatste vier, vijf dagen waren echt te veel aan. En dat is dan ook gelijk het hartstikke mooie leerproces van, van dit geval uh, Wout zijn eerste grote ronde. Die, die knap, uit, knap uitrijdt op de 17e plek finisht. Mm -hmm. Ik geef het je te doen. Ik vind het een hele mooie prestatie. En ik denk met mij heel veel. Vooral ook dat hij gewoon bergop aankomst. Ang Niroe tweede wordt. Nog een andere aankomst tweede. Keer vierde. Dat zou heel graag keer vijfde. Aan keer, winnen, keer zesde. Ja. Allemaal berg, bergop finishes. Zoals we Kruiswijk in een Giro zagen knallen. Deed hij dat in een Giro. En dan, ja, dan denk je bij jezelf. Ja. Wauw. Dit is wel heel <lacht> mooi. En Alleen 23 jaar, drie weken lang op een top meedoen met de grote... Ja, met de, maar niet met de, de allergrootste. Dat moet er wel gezegd worden. Deze Vuelta, die wordt dan gewonnen ook door Kobo. Ja, maar dat is, dat is, o, je moet het ook zo zien. Hier rijd, hier rijd je gewoon de beste mannen in vorm op dit moment. Deze renners die je nu hier in het veld hebt gezien... die ga je ook straks terugzien op het WK in de uitslag. Dat is echt wel een gegeven. En dit is echt een heel hoog niveau. En... Een Kobo, dat is altijd een goede renner geweest. Hè? Drie, vier jaar geleden won hij de ene etappe en de andere etappe. In de voorjaars, in, in Baskeland. Mm -hmm. de lastigste ritten, won hij de sprints van Zilbert. En, uh, dus dat is, dat is, het is ook een goede renner. En Wiggins, die wou de Tour dit, dit jaar winnen. En die, die wordt hier drie. Van den Broeke ging het ook maken. Die ging zeker op podium rijden in de Tour. Die wordt hier negen. Dus Nibali heeft al drie grote rondes gewonnen. Die wordt hier zeven. Dus... Ik vind toch dat we een klein beetje voorzichtig moeten zijn en dat het toch een hele grote prestatie is sowieso van Kobo. Ik had, ik had gedacht dat die jongens van Skye toch gingen redden van de week, maar elke keer als ik op mijn puntje op mijn stoel zit, moest ik weer naar achter en moest ik weer in de bank gaan leunen. Dat ging toch niet lukken. Dus het is een, uh, ja, een strijd en ook een niet een strijd geweest de laatste vijf dagen. Maar toch wel een mooie ronde was het geweest. Ja, zeker. Ja. Um, uh, even kijken. Jij had het al over het WK. Jij zegt die jongens gaan ook uh, hoog eindigen in het WK. Uh, Zometeen over twee weken in Kopenhagen. Jij bent er al geweest om het parcours te verkennen... maar ik begreep, uh, maar correct me if I'm wrong... zeg je dan dat het een beetje een sprintersparcours is, toch? Nou, dat, dat nog niet zozeer. En misschien is dat alleen met de prof zo. Um, het, het is een parcours, wat het zit geen meter vlak in. Het lijkt redelijk makkelijk, maar het is constant glooiend... op en neer, op en neer. Er zitten een paar smalle stukjes in, uh, snel, uh, snel kort omhoog. Weer de bocht om, linksaf, rechtsaf in 20 seconden voorsprong je bent uit het zicht. Dus een kopgroep die kan na 20 seconden voorsprong zie je ze niet meer. Het peloton moet erachteraan rijden. Mm -hmm. Weet nooit niet hoe dicht ze erbij zijn. En dat gaat wel een heel grote gaat een hele grote rol spelen in deze de, dit WK in Kopenhagen wat, wat voor de deur staat dat je dus is het meer een parcours voor renners die snappen Chalingi mannen die die kunnen wegspringen. Nou, mannen die, die, die de koers snappen, die slim zijn. Uh, als, als Nicky Terpso Terpstra nog een, nog een beetje zou verbeteren... die, die, die, die kan een koers lezen. Die snapt wanneer het ja. juiste moment is dat hij dat moet meeslippen. Uh, maar dat heeft Kruiswijk ook laten zien. En dat heeft uh, Hoogland in principe met al zijn dadendrang... ook wel laten zien dat hij wel in een bepaalde groep mee kan schijnen. Ja, maar Johnny dus, Hoogland, uh, jongeren als Geesink en, en, en hij... dat zijn toch meer de klimgeit. Moet je die wel meenemen? Het is 260 kilometer met alleen maar de hele dag... Langzaam omhoog, een klein beetje naar beneden. Weer een stukje omhoog, linksaf, rechtsaf. je, je, moet, een je moet een beetje dat omhoog in je hebben. En dan zeg ik niet dat Robert hier de kanshebber is. Absoluut niet. De kanshebbers hebben het over toch een Zilber een aankomst. Een Zakan. Maar ook een heel stiekem een Chauvinel van Frankrijk... die de hele Vuelta echt geweldig goed aan het rijden is. En, mm -hmm. en daar heel sterk uit gaat komen. Dat soort type renners. Krachtrenners. Mannen met, met, met power in de poten. En die ja. verwacht ik terug te zien. Oké, okay, wie, wie moeten wij dan meenemen? Want Leo van Vliet maakt morgen zijn WK-selectie bekend. Jij bent natuurlijk junior En je hebt natuurlijk al met hem gesproken. Dus jij kan vast wel wat En zo niet. Dat is mooi. nog mooier misschien. Nou ja. Dan kan jij even het lijstje maken. Nee, kijk, Leo maakt zijn lijst. En uh, ik maak mijn lijst met mijn junioren ja. en de belofte. En uh, daar is verder geen... Geen echte onderhoud over of wat Nee, ja, oké, okay, maar dus. was, dat was meer een geintje. Maar, ja, maar hoe, zou jij lijstje, <laughs> hoe, hoe zou jij... jouw lijstje eruit zien? Uh, van wat uh, de profs? Ja, ik, ik, ik, ik heb ik een zes opgeschreven voor mezelf. En dat ik denk van nou, Leo, je hebt succes met die laatste ja. drie. Want ik, ik weet het niet op dit moment. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn idee. Um, Pim Lichthaard, rood weer blauw. Rijdt de geweld uit. Heeft daar ontzettend goede dingen laten zien. Ook in finales. Um, Pols. Mollema, Kruiswijk, Larsboom, Hoogland en dan houdt mijn lijstje op. Dat is aan Leo. Oké. Kan dat Leo luistert. Ik hoop het ook. Aard, dankjewel. Graag gedaan. je Ik ben Ingrid was dat. Uh, ik heb een uitzag voor u, wat zojuist is de Grand Prix Montreal afgelopen. Gewonnen vorig jaar door Robert Geesing. Nu door Rubio Costa, de Portugees, voor V3-Go. En uh, Philippe Schubert kwam te laat met zijn aanval. Goed, Ronald van der Geer, we hebben het fietsen gehad. Ja. We gaan praten over voetbal. We gaan Ja. Ik wil meteen uh, beginnen met je. Feyenoord staat inmiddels vierde. Uh, vonden wij wel een thema op de redactie om dat te bespreken. Uh, vierde in de Eredivisie. En uh, ja, vandaag hebben we kunnen zien hoe die ploeg uit het transferwindow is gekomen. He? Ja, hoewel het niet helemaal meeviel wat uh, wat Feyenoord liet zien. Het was zeker niet de beste wedstrijd ja, van. Uh, dan krijgt het misschien een beetje scorebordjournalistiek. Ja, nou ja, goed in elk geval uh, is er gewonnen en misschien geven juist de wissels ook wel de doorslag. Kijk, dat is wel een beetje een discussie. Hè? Feyenoord heeft natuurlijk alles aan gedaan om Leroy Ver te behouden. Omdat hij zo belangrijk was voor de ploeg. Maar afgelopen vrijdag tijdens het, uh, het perspraatje van Ronald Koeman... werd toch ook wel duidelijk dat Koeman toch wel het idee heeft... dat hij uiteindelijk wel goed uit die transferperiode is gerold. Want hij heeft er twee bij. Hij heeft er twee bij. bij. Hij heeft meer keuze. En die selectie was natuurlijk niet heel erg breed. Bakal kan heel goed voetballen. Heeft zelfs op een hoger niveau uh, dan ver geacteerd. En heeft ook ervaring. Dat is ook iets wat weer nieuw is binnen de ploeg. Want ja, dat, he, nee, dat is niet, niet gebruik. En met uh, Guidetti kan die anders spelen, dan dat hij normaal gesproken met Fernandes als spits komt met twee vleugelspelers. Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden wat toegenomen. Ja, want je zei het al, hè? na die eerste helft tegen NAC vanmiddag zag het er nog niet uit dat Feyenoord zou gaan winnen. Trainer Ronald Koeman gaf een donderspeech in de rust en Jeroen Gruter sprak hem daarover. Ja, je bent behoorlijk kritisch op je ploeg wat betreft de eerste helft. Ja, maar ja, dat is ook maar één manier om, uh, om beter te worden. Ik heb ze nog gevraagd of het onredelijk was wat ik zei. Nou, Ron Vlaas zei van niet. Dat is wel een factor tegenwoordig. Nee, maar, maar ook anderen niet. Want het was gewoon heel slecht en uh, slap en uh, veel balverlies en... Uh... We bracht eigenlijk nak in de wedstrijd. Want uh, het verloop van de wedstrijd heb je het kwaliteitsverschil uh, kunnen zien. Ja, dat is ja, mooi. Hij neemt wel een risico. Ja. <laughs> Vraag je mee, je die jongens niet om de mening, want ze gaan stemmen <laughs> en je bent weg, hoor. Hoe staan die spelers tegenover hem? Nee, kan heel, je een beetje iets ja, positief. ja, heel positief. Je ziet het ook wel aan de trainingen. Het verschil is gewoon groot. Op een gegeven was een beetje sceptisch vooraf. Koeman, nou ja, prestatietrainer wel, maar... Is hij gewend om met zo'n jonge ploeg te werken? Nee, weet je wat er gebeurt? Het is een, het is een jonge ploeg. Die begint aan een, aan een nieuw seizoen onder een trainer... waarmee men vorig jaar een hoop ellende heeft meegemaakt. En ik denk dat die ploeg uiteindelijk toch... Ja, misschien wel het, het, het cynische van Been... of ook misschien ook wel de teleurstelling die Been nog altijd met zich meedroeg... door dat seizoen hiervoor... Ja, dat het toch ook een beetje oversloeg. En dat dat ook een misschien op de jongens gevoelsmatige verlammende werking had. Wat er in elk geval is, is gebeurd, is dat er iemand met frisse ideeën is komen te staan. Nieuw, nieuwe regels, nieuwe kansen. En, en Koeman uh, zit erop. Uh, ook weer niet te extreem, maar legt wel heel veel verantwoording bij de spelers. Maar hij heeft wel gezegd, jongens, het is een vak. En je ziet wel dat de jongens in een ja, andere beleving... op dit moment bezig zijn bij Feyenoord. En dat heeft Koeman wel bewerkstelligd. Verder is hij kritisch op ze, maar dat was Been ook. Maar hij probeert ze wel beter te maken en dat zal met vallen. Wordt ze misschien gaan. van hem wat meer aangenomen? Wat eerder aangenomen dan, dan dat ze het van Been aannamen? Nou, misschien waren ze daar wel een beetje mee klaar. En hadden ze het idee van, ja, die gaat ons niet heel veel nieuws meer vertellen. Um, ik vind het overigens wel te gemakkelijk om te zeggen... dat het been niemand beter heeft gemaakt, want het is wel zo. Maar ja, dat, dat punt was wel bereikt. En Spelen met... ze anders mm. dan onderbeen? Ja, ik vind ze wat gedrevener en ze stralen wat meer vertrouwen uit. En als je, Want de tweede uh, wat, helft van het seizoen heeft hij het best goed gedaan. Ja, elkaar, absoluut, absoluut. Maar je ziet wel uh, dingetjes eruit gaan. Uh, Feyenoord speelt uh, met vertrouwen. Dat betekent dat men altijd wel naar voren durft te spelen. En dat was in het verleden wel eens anders. Dan, dan zakten ze onbewust rond de eigen 16 terug... en kwamen ze eigenlijk in de meest kwetsbare positie terecht. Waardoor er nog wel eens wedstrijden werden verloren. Hè? De deur was weg, geen druk durven zetten op de bal bij de tegenstander. En dat gebeurt nu wel wat meer. En af en toe verslapt het wel. En dan pakt uh, Koeman het op. Maar het proces zal met, uh, met vallen en opstaan uh, plaatsvinden. Maar op dit moment heeft uh, men in Rotterdam-Zuid weinig te klagen. En ja, af en toe zijn nederlaag is ingecalculeerd. Ja. Maar die blijft uh, wat dat betreft weg. Het geeft vertrouwen. Um, goed, Feyenoord staat dus uh, op de ranglijst. Inmiddels een plaatsje hoger dan PSV. Wie had dat ooit gedacht? Uh, jij zag PSV vanmiddag gelijk spelen tegen VVV. 3-3 werd het. En uh, ja, het moment van de wedstrijd was het de derde goal van VVV. En daar is Yoshida met een schitterende oomhaal. Het is 3-2 voor VVV. En wat een goal van Yoshida, de verdediger. Fantastisch allemaal. Een nachtmerrie voor Titon. Dat moet het zijn. Zoals Kalsfischer dat deed in zijn beste dagen. Als spits van Schalke 04 4 en Fallroo Tia. In één keer uit de lucht genomen. Yoshida. Nou, hij heeft de wereldgoal gemaakt uh, vorige week met de nationale ploeg van Japan. Heeft hij de winning goal gemaakt in de 93 e minuut? Maar dat hij dit kon, uh, dat wist ik niet. Hè. I never, never score like that uh, in, even in the training, I think. <laughs> I just I uh, score in my heading, in my head, in my head but, uh, Yeah, nice portrait, I think. <laughs> Ja, echt een droomgoal ja, waar wij allemaal dreamer. wel eens van hebben gedroomd, natuurlijk. Hè? En hij maakt hem doelpunt van het jaar, Ronald. Nou, je moet altijd een beetje afwachten wat er nog komt. Maar deze zit wel in de top 3, ongetwijfeld. Het gekke is, en dat vind ik eigenlijk wel het leuke eraan. Er is een vergelijkbare goal vorig jaar gemaakt. Ook door iemand die dat nooit deed. Hè? K van Roda. Ja. Eigenlijk een beetje soortgelijk. Alle risico nemen. Ja, dan valt alles goed. Dan is de timing goed. Dan is het moment van raken goed. Ja, en dan gebeuren er dit soort dingen. En, en K OK deed dat nooit en zal het ook nooit meer doen. En ik denk dat dat voor Yoshida ja ook geld alles klopt er gewoon vandaag en als je hem nog een paar keer zag timen in de wedstrijd verdedigen dat hij ook naar een bal moest ja dan ging dat totaal mis dus dit is dit is de, ja gewoon een toevalstreffer maar wel een hele mooie ik heb ik heb zelden zo'n mooie goal en VVV zorgt voor spektakel ja in de tweede helft maar in de eerste helft niet want dat moet je natuurlijk niet vergeten PSV laat daar punten liggen op basis met name van die eerste helft want uh, ik denk dat er 15, 16 doelrijpe kansen zijn gecreëerd... door de ploeg van Fred Rutte. En daar hadden we er wel meer van ingemoeten. Ik denk zelfs dat Rutte nog een beetje denkt... had ik nou toch maar met die matas begonnen. Want er zijn wel momenten geweest dat een echte killer... daar gewoon een doelpunt had gemaakt. En daar, dat liet nu de aanval ja. van PSV achterwege. Ja, in de tweede helft... Weet je, er gebeurt iets bij PSV. En, en dan kun je zeggen, want Bouma zei dat nog: van ja, uh, het is nog niet gedaan. Maar er sluipt onbewust wel een stukje gemakzucht in. Als het zo makkelijk gaat in de eerste helft. En dat zet je niet meer terug. En VVV, ja, dat is wel makkelijker om te zetten. Nog even een, een tandje extra, niks meer te verliezen. Speel gewoon. Doe je taak en speel vanuit je taak. En dat is gebeurd met net een beetje meer strijd. Ja, dan kom je ineens met 3-2 voor. En een beetje natuurlijk. Een beetje geluk met, dat die doelpunten vallen. Uh, we hebben eens even gebeld met de uh, high Berden, die hangt nu in de telefoon. De voorzitter van VVV, meneer Berden, goedenavond. Goedenavond. Ik mag u wel feliciteren hè, met dit punt. Ja, zeker, voor ons stelt ieder punt. Daarom. Uh, wij vroegen ons af: waar haalt u toch al die spelers vandaan? Ja, goed. Ik bedoel, die zijn van iedereen uh, natuurlijk verkrijgbaar. Uh, je moet natuurlijk wel weten waar je ze inderdaad uh, vandaan. Ja, dat was mijn vraag. Waar haalt u ze vandaan? En, nou, wij halen spelers uit Japan, Nigeria en binnenkort ook, ook uit Brazilië. En u zult, wilt natuurlijk weten hoe we dat doen. Ja. Dat is een heel andere vraag. <lacht> nou goed, kijk, uh, ik heb zelf wereldwijd veel contacten. En uh, dat betekent dus dat je ook toegang hebt tot uh, allerlei interessante spelers. En, uh, nou goed, ik ben geen scout. Maar ik heb wel uh, onderhandelaarskwaliteiten. Uh, en ja, goed, dan haal, je, dan haal je dit soort spelers naar je toe. Ja, maar wat, wat is uw uh, USP, uw uh, unique selling point? Dat, dat u juist die spelers kan binnenhalen met uw onderhandelingstechnieken? Uh, nou, ik denk dat. in uh, het zaken doen is het heel eenvoudig. Uh, als je iemand belazert, dan is het afgelopen. En uh, het begint dus met het uh, betrouwbaar uh, zaken doen. Dan wordt je ook veel gegund, want dan komt het ook weer neer. Een speler kan overal toe. En, uh, uh, nou en dat gebeurt bij ons. Uh, ik denk daarnaast is ook nog het feit dat dit soort uh, jonge spelers. Die willen, uh, die willen spelen in Europa. En uh, ik beloof ze dus dat ze ook het spelen komen. Nee. Bij, grote, bij grote clubs. We hebben nu juist die Oetjen-Noufour uh, binnengehaald. Die hadden ook naar Fikker kunnen gaan. Uh, maar goed, hij kiest toch voor VVV omdat hij weet, en dat hebben we met ons bewezen, dat hij hier dus inderdaad ook een hele goede springplank... Verleden. Ja, want u heeft natuurlijk altijd die DVD van Kezoeken Honda ja. bij zich. Ja, absoluut. Ja. Natuurlijk. Ja. Nou, um, maar u bent de zakenman, dat zou u wel. U kunt goed onderhandelen. En nou begrijp ik dat u ook alweer een speler had kunnen verkopen. Aanvallen Moesa. Ja, goed, maar ik dacht, de, de timing is op zich niet zo, zo heel goed. Kijk, moesten <coughs> die zit nu uh, ruim een half jaar bij VVV. Uh, ik denk dat hij nog gewoon wat tijd nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat is voor hem beter, uh, dus ook voor ons is dat beter. Maar uh, dus, um, uh, 10 ja. miljoen zou er zijn geboden? Nou, niet uh, geboden. Uh, wat, okay. wat, wat, wat gebeurt op een gegeven moment, je, je hoort natuurlijk van de belangstelling van grote clubs... Uh, dan ga je dus praten over wat zo'n een rechtprijs kunnen zijn. Uh, en uh, ja, dan komt dit soort bedragen natuurlijk wel boven water. Dit is een speler van 18 jaar, die is nu al tienvoudig international. Was, met zijn 17 jaar was hij trouwens topscore in de Premier League van Nigeria. Ja, goed, uh, kijk, er is geen officieel bots, uh, Maar dat kan ook niet. Want Woesen uh, is op dit moment ook niet okay. te koop. Dus u en... heeft die 10 miljoen euro laten liggen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Niet laten liggen. Hij is niet de kop. Uh, we wachten gewoon even een half jaar of een jaar. En dan is hij misschien nog wel meer waard. Kijk, dat is de zakenwon weer in u. Um, ja. Het doel voor dit seizoen van VVV. Is, want want ja, jullie pakken een punt uh, tegen PSV vandaag. Ook natuurlijk tegen Ajax. Maar ja, voorlopend nog wel op drie punten. Ja, dat klopt. Ja, we hebben niet de makkelijkste start gehad. We hebben nu de drie topclubs die hebben we gehad. Uh, uh, en je uh, moet ook niet vergeten, de eerste twee wedstrijden hadden wij dus, de, de, ja, deze spelers hadden we niet ter beschikking die hadden die speelden interlands. Mm -hmm. uh, dus dat, dat was een bijkomend uh, verhaal. Dus uh, ik denk dat vanaf nu dat het uh, in ieder geval ook in de uitslagen beter uh, zou worden. Ik, ik verwacht eigenlijk toch wel, uh, dat sluit ik ook een beetje aan bij wat uh, De boek, het uh, begin van het seizoen al zei, dat wij best wel eens ergens tegen de middenmoot kunnen eindigen. We zijn heel benieuwd. Zaterdag tegen Heerenveen, veel succes. Bedankt, meneer okay. Berden. Hi, Berden was dat. De voorzitter van de VVV met. Uh... Ambities. Hij wil aan die club misschien wel een soort heerenveen van maken van ja, het ja, je zuiden. Het hoor, natuurlijk wel dat je moet alleen maar oppassen dat je niet te veel Afrikanen haalt. Want als ze allemaal international zijn, moeten ze toch in de Afrika Cup gaan spelen. En ben je ze uh, vaak kwijt. En ja. Sowieso in januari, een maand als de, als de Afrika Cup op het programma staat. Dus dat is een risico, hè, wat Dan wat kan je eerst seizoen zelf te vergooien. Goed, ja. dan moeten we het nog even hebben: Ronald gesprekstrek. Maar het nummertje 3, AZ. Want uh, de proef van van staat tweede punt achter Ajax. Vind jij dat verrassend? Nee, uiteindelijk niet. Omdat je oh. AZ hebt zien groeien dit, uh, dit jaar. Je hebt het uh, team geformeerd zien worden. Je weet dat AZ elk jaar eigenlijk meer moet laten gaan dan dat het binnen kan halen. Verbeek is begonnen aan een inhaalslag. Heeft uh, dus, ja, er een team van gemaakt. En heeft ook nog best wel geworsteld met wisselvallige prestaties. Hè? Uit en thuis, daar zat nog wel een groot verschil mm -hmm. in. En er waren ook nog wel wat dingetjes die niet klopten binnen het elftal. Maar uiteindelijk is de missing link A een spits geweest. Dat is die Altidor geweest, die nu nu weliswaar niet gescoord heeft dit weekend... maar wel mensen bezighoudt. Sterker Sterke jongen. Paard sterk is en echt nog wel heel veel gaat scoren. Maar de echte missing link, en die hadden ze niet... dat was een echte buitenspeler aan de rechterkant. Dat was Roy Berends. En eigenlijk sinds zijn komst is het elftal gaan zwingen op een manier zoals dat eigenlijk nog nooit gebeurd is. Ja, en er wordt erg weinig weggegeven. Uh, nou is, uh, was Vitesse wel heel Tastisch, erg zwak, doper, maar, maar wat Berends uiteindelijk inderdaad individueel laat zien... dat is echt fantastisch. En, wat en, zullen ze dan in, uh, in Friesland denken? Profdorie, we hebben toch iets niet goed gedaan. Ja, ja daar speelde hij niet. Uh, uiteindelijk is hij daar het slachtoffer geworden van A zijn eigen vormcrisis en B de doorbraak van Narsing. En je kunt ja. niet zeggen dat Narsing echt teleurstelt in de aanval van, uh, van Heerenveen. Nee, dat is ook weer waar. Eh, dus, dus ja, uiteindelijk was hij daar overbodig. En ik weet nog wel dat Ron Jans aan het begin van het seizoen zei: nou, dat is eigenlijk wel prettig dat we die positie dubbel bezet hebben met Berends erachter. Maar ja, toen wist hij eigenlijk ook wel dat Berends daar natuurlijk niet tevreden mee zou blijven. Zeker niet, hè? Jeugdspeler van PSV geweest, Jeugd International, NEC, Herenveen. Ja, tegen het Nederland zelf al aanhangend. Ja, nu uh, laat hij zien. Eigenlijk wat hij in huis heeft, maar dat is wel een jongen die heel veel vertrouwen nodig heeft. Ja, en wat hij dan heeft gekregen, dat is het maximale vertrouwen van, van Verbeek. Maar wat er bij AZ ook klopt, is: um, de selectie is in balans. Voor elke positie, voor elke sleutelpositie, zit er wel iemand op de bank. En dat zag je eigenlijk afgelopen weekend. Want Martens, dat is natuurlijk. De smaakmaker, mm -hmm. de, de, crea de creatieve brein, geblesseerd. En daar is Maher inmiddels, die, uh, die jonge jongen die op het middenveld speelde... weergaloze paas gaf, zo'n no-look paas op, uh, op, uh, op, ja, op Berens. Was... Maar hij wel heel goed voetbalt en dat week in, week uit doet. En ja, dan, dan kun je dus hoge ogen gooien. Dus ik verwacht eigenlijk dat er alleen nog maar uh, groei in zit. En de elftal is gewoon in balans. Het klopt. Ja, uh, het klopt. En het klopte zeker gisteren tegen Vitesse. 4-0 werd het. Uh, stand was bij rust trouwens al bereikt. En dit zei Gert-Jan Verbeek over zijn uh, praatje in de rust. Nou ja, dan, uh, dan ga je zo'n kleedkamer in. En dan moet je, weet je, gast nog niet wat je moet zeggen. Want ja, je, je bent ook bang als je te veel complimenten geeft. En dat komt wel moeilijk uit mijn schot. Dan, uh, <laughs> dan, uh, dan dat ze na zijn schoenen gaan lopen. Nou ja, dat, dat heb ik wel gedaan, dat compliment. Ik heb al alleen wel gezegd van ja, jongens, het is 4-0. De overwinning is binnen, dus dat doel hebben we wel bereikt. Dat moet heel raar lopen, wil dat niet gelukken. Maar wat is, wat is ons doel in de rest van de wedstrijd? Nou, dat, dat was de nul houden. Nou, dat is geslaagd. En een ander doel wat ons hadden gesteld is de tweede helft winnen. Dat is niet geslaagd. Maar dat neemt niet weg dat we de eerste helft echt een az hebben gezien. Dat als dat de norm wordt, dat we een eind kunnen komen... En dat we zeker mee gaan doen bij de bovenste vijf. Nou, maak er maar bovenste drie van of niet, Rob. Nou ja, je hoeft de lat niet zo heel hoog te leggen. Ik bedoel, men uh, was voorzichtig met het formuleren van een doelstelling. Bovenste vijf is toch, uh, is toch keurig. En vandaar dat... Dat is... Ja, je kunt het Maar zouden ze, controlen... gek, zijn ze nee, tot gekke druk. dingen in staat Maar waarom ik. zou je de druk erop leggen? Ik, ik snap dit wel. Uh, ja. Waarom leg je de druk erop? Ja, maar je, jij je... hoeft het ook niet te doen, maar ik wil nee, graag nee, van jou nee. een inschatting hebben. Van, ja, nee, nee. Misschien dan, dan uh, kunnen we ze... ze... wel meer. Ja, zij laten het misschien wel het mooiste voetbal zien op dit moment van, uh, van Nederland. Maar hoe lang houden ze dat vol en hoe gaat het met de andere ploegen? Ik bedoel, ze hebben één grote wedstrijd al gewonnen tegen PSV. Ging, ja. Dat ging niet eens zo heel erg lastig, en, en ja, je moet het wel vol kunnen houden. Er komen straks Europese wedstrijden aan. Vermoeidheid gaat een rol spelen, misschien wel kaarten, blessures. Je moet even kijken hoe het, hoe, het, hoe het in de loop van het seizoen gaat. Maar op dit moment, als je nu zou moeten kijken wie speelt echt het allermooiste en het meest complete voetbal, en zeker ja. al het afgelopen weekend, dan, dan, kom je baas er terecht. En als het speelt uh, al binnenkort ook tegen Feyenoord, tegen Ajax, en dan weten we waar ze staan. ja. Ronald, dankjewel. Alsjeblieft. Ronald van der Geer. Over het voetbalweekend. Blijf nog even luisteren, Ronald. Want ja, uh, jij wist het, uh, jij weet het ongetwijfeld. En iedereen weet waar hij was. Op 11 september 2001 toen vliegtuigen zich in de torens van het World Trade Center in New York boorden. Dat geldt ook voor Ronald Waterheus en Theo Rijtsma. Die beide in Nand waren. De een als keeper van PSV, de ander als commentator voor de NOS. Terwijl de wereld in brand stond, moesten zij zich bezighouden met de eerste groepswetstijd in de Champions League wedstrijd waarin PSV kansloos met 4-1 verloor van de Fransen. Waterreus en Rijtsma halen herinneringen op aan die dag... in een reportage van Floris van Hoorn en Jeroen Steekleburg. NOS Radio 1-journaal. Het nieuws van drie uur. In New York is een vliegtuig neergestort op het World Trade Center. Over slachtoffers is nog niets bekend. Ja.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 Het beeld van die ploeg die dan met z'n allen samen met een flesje witte wijn... een uh, flesje witte wijn die we allemaal als relatiegeschenk van Noond gekregen hadden... op de kamer zat allemaal gebiologeerd naar die beelden te kijken zoals de hele wereld dat gedaan heeft. Dat geeft achteraf ook nog wel een heel goed gevoel. Hoe raar dat ook misschien klinkt. Ja, je zit daar natuurlijk toch in eerste instantie om een wedstrijd te verslaan... maar je maakt altijd gebruik van de situatie zoals die is. Dus van je gevoelens die je zelf hebt... Dus je doet het wel, maar je doet het anders dan wanneer je niks anders aan je kop hebt dan alleen de wetten. This is een ABC7 eyewitness news special report. Good evening, everyone, or good morning actually. We have uh breaking news this out of uh, downtown. Manhattan. Ja, goed, je wordt geacht om smiddags te rusten voor een belangrijke wedstrijd. Maar die 20 jaar dat ik gespeeld heb, heb ik dat nooit gedaan. Omdat ik smiddags nooit kan slapen. Dus ik zat altijd een beetje of een boekje te lezen, krantje te lezen, tv te kijken. En ik zat nou tv te kijken en. Uh... Ja, dat zag ik die uh, hele bekende beelden die wat ondertussen iedereen wel gezien heeft. Nou, ik zat op een kamer, hotelkamer in Nantes. En bereiden we dat, uh, ik bereidde me wat voor op de wedstrijd die s'avonds zou worden gespeeld. Toen werd ik gebeld door uh, Erik Ansems van Studio Sport. En die zei, kijk je wel televisie? Ik zei, nee Erik, hoezo? Nou, moet je wel gaan doen. Toen heb ik de tv aangezet. En daar zag ik net uh, de tweede toren doorboord worden door een uh, vliegtuig. En daarna ben ik natuurlijk uh, uren blijven kijken... Totdat het moment daar was waarop ik naar het stadion toe moest. En daar ben ik toen naartoe gegaan. Daar was ik overigens wat eerder dan te doen gebruikelijk. Omdat ik daar PSV wilde ontvangen. Want ik vroeg me natuurlijk af, gaat dat door of gaat dat niet door? Nou, daarover had je regelmatig contact uiteraard ook sowieso al met Hilversen. Maar ik wilde dat ook vanuit het PSV-standpunt horen. Dus toen ben ik naar het stadion gegaan. Daar liep ik PSV tegen het lijf, met name van Rai, de voorzitter. En heb gevraagd, spelen jullie? En waarom wordt er gespeeld? Nou, toen bleek dus dat UEFA de beslissing zou nemen. Er zou worden gespeeld. Er is dus ook gespeeld. So you have no idea, right? right there. Oh, there's another one. Another plane just hit. Oh my god, another plane has just hit. It not another building. Oh my God. Ja, ik denk dat ik het tweede vliegtuig uh, met een ja, laat ik zeggen, vijf minuten herhaling uh, binnen heb zien uh, vliegen. En, ja, ik twijfelde eerst enorm. Ik denk aan een film, dat ja, denkt iedereen, denk ik. En gaat dan van het ene kanaal naar het andere, maar op elk kanaal was het precies hetzelfde. Ja, mijn Frans is niet zo geweldig, dus ik snapte het eerst niet zo helemaal. Hoewel ik wel eigenlijk redelijk snel in de gaten had dat hier iets niet in de haak was. En, uh, ja, goed, het was eigenlijk vrij kort gelegen gebeurd, toen ik echt al in de gaten had dat daar echt iets helemaal fout zat. De UEFA wenst zijn diep gevoel van afschuw en verdriet uit te spreken over de tragische en verschrikkelijke gebeurtenissen die zich vandaag in de Verenigde Staten hebben voorgedaan. Onze gedachten en ons diepe medeleven gaan uit naar de slachtoffers van deze moorddadige aanvallen en naar hun families en vrienden. ...in het stadion waarbij de speaker de boodschap van de UEFA voorlas... Afschuw werd er uitgesproken over de verschrikkelijke gebeurtenissen... ...in de Verenigde Staten. Ik weet dat ik uh, meneer Verraai op de gang tegenkwam... ...en die eigenlijk gewoon zei van... ...ja, we gaan echt niet voetballen vanavond, dat gaat gewoon niet gebeuren. En uh, kijk, ik ben natuurlijk niet betrokken geweest bij wat er achter de schermen... ...met de UEFA allemaal gespeeld heeft, geen flauw idee trouwens. Uh, maar goed, we moesten gewoon spelen, Er is dus zelfs gedreigd. Alleen dat zou ik niet met hele stelligheid durven beweren, dat, dat we gewoon moesten spelen. Alleen ik moet wel in alle eerlijkheid bekennen dat door de, door de club en dus door de trainer Gerits, toen de tijd aan ons individueel gevraagd is of we wilden spelen. En het zou niemand van ons uh, nagedragen worden als die zou zeggen: Ik speel niet. Heb je dat overwacht? Helaas niet. Ik heb er nog steeds pijn van aan gespeeld. Heb. We zien een live foto van wat be a een deel van het gebouw is. van het World Trade Center. Als we dat kunnen re naar 20 seconden. dan zie je iets dramatisch gebeuren. En ik weet niet of het een andere explosie is. of een deel van het huis is. maar er is iets maandelijks gebeurd. CNI, een klein mannetje voor, daar is het kleine mannetje. En daar is het Wij hebben die avond na de wedstrijd die overigens ook nog voor ons desastreus verliep... Uh, met de hele ploeg, bijna zonder uitzondering... tot wel half vijf s'avonds op de Kamer van Macht gezeten... met z'n allen naar die beelden kijken. En dan, daar is er wel al een hoop gezegd, ook door mij, eerlijk is eerlijk... dan sta je zelf ook pas weer een beetje open voor wat anderen zeggen. En zeggen we, ja, ik heb daar ook ooit tussen moeten zitten, helaas, weet je. Kijk, dat zijn van die dingen, om, nou, ik wil er nou niet al te hoogdravend over praten... maar dan leer je ook wel een beetje beseffen dat niet iedereen hetzelfde tegen bepaalde zaken in de wereld aankijken. Ik bedoel, dat zou het allemaal heel makkelijk maken, maar ja, zo is het helaas niet. Ik was later ook nog in New York zelf, ruim een maand later... voor de World Series uh, honkbal en voor de marathon van New York. En toen, toen heb ik de eerste bal zien gooien in dat stadion... van de wedstrijd die de Yankees toen speelden tegen de Diamondbacks. Ladies and gentlemen, please direct your attention now... To the area in front of the pitcher's mound. For tonight's ceremonial first pitch. And please welcome the president of the United States. Uh, Bush deed dat. En hij kwam op in dat volgepakte stadion in New York. Met zo'n vliegerjack aan. Hij gooide de eerste bal, een slagbal. En toen barstte het los in dat stadion. USA, USA, USA. Dat ging je eigenlijk door Merg en benen. En in de verte zag je die vlag die gered was uit de Twin Towers. Die gescheurde vlag die door brandweermensen naar beneden was gebracht. De reportage was dat van Floris van Hoorn en Jeroen Stekelenburg. Mooi om te horen op 11 september, tien jaar later. Met uh, Simon Dyson kreeg het KLM open vanmiddag een uh, oude vertrouwde winnaar. De golfer uit het Engelse York won het grootste toernooi van ons land... voor de derde keer alweer, en dat in vijf jaar. Dyson had na vier natte dagen op de Hilversumse golfclub... één voorsprong op zijn landgenoot David Lin. En supertalent Rory McIlroy werd derde. Laat even luisteren naar Dyson die net als Bernard Langer en Seve Ballesteros nu drie titels in ons land op zijn naam heeft staan. Power in a major. I don't think it gets any better, does it? To be mentioned in the same breath as those two is a massive honour for me, which I'll cherish for the rest of my life. And um you never know, I might I might overtake him. I've still got a few years left in me hopefully and uh, you never know, I could win it again. But we'll uh, cheers. But we'll um uh, We'll just enjoy this one for now. Ja, cheers. pet uh, champagne. Dat hoort erbij natuurlijk de winnaar Simon Dyson. We gaan uh, over het KLM Open praten met die Niemeijer... die de hele week op uh, de baan was. Hier verderop in Hilversummerach naar Dyson. Mooie winnaar. Ja, het is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Deze man wint twee keer op de linksbaan van, van Zandvoort. Uh, de Kennemer. Uh, de Golf and Country Club, zeggen ze zelf daar. En dat is het ook. Het is een chique club. Maar dat een heel ander karakter. Uh, dit is een bosbaan in Hilversum. Dat is open. Uh, de rough is heel anders. Het gras is anders. Het okay. duingras is anders. Dus hij hij kan is compleet. Op, hij is compleet. En dat is mooi. Maar, maar, maar. Ik kan mij zo voorstellen dat als je het aan de toernooi-directeur had gevraagd... aan Daan of aan de organisatie die erachter zit... Tigersports, Sports. Ja. Die hadden misschien wel gedacht... Rory McElroy en dat is toch de grote ster kost na zijn winst in het US Open toch vermoedelijk het meeste geld uh, om dat te halen. Iets, uh, om het even, uh, dat je het ABN AMRO toernooi uh, met uh, zometeen Roger Federer. Dan wil je ja. wel graag dat hij de finale haalt. Ja, dan wil je dat hij erbij is. Hij wordt nu, nu derde. Het scheelt allemaal niet veel. Maar, maar het is een kwestie van als hij het toernooi wint. Je zag dat vorig jaar aan Martin Keimer, die er dit jaar snel uitlag, Dan kan je misschien iemand nog een klein beetje voor het blok zeggen zetten. Kom je volgend jaar je titel verdedigen? De kans is aanwezig dat McElroy te duur wordt voor een toernooi als dit. En misschien als hij dan winnaar is, dat hij iets eerder geneeg is. Ja, ja, ja. Hij is nu vooral om in Amerika veel te spelen, om nog eens terug te komen. Oké, okay. um, dan uh, Joost Luijten. Eindigde vijf slagen achter de winnaar. Is hij daar tevreden mee? Nou, dat denk ik niet. Diep met zijn hart niet. Nee? Dus ik denk als hij misschien morgen wakker wordt... hij zei het vanmiddag ook voor onze tv-camera's... dan realiseer ik me misschien dat ik goed golf heb laten zien. Misschien niet met topvorm. Maar als je hem vanmorgen zag... Uh, dat kon je jou ook zeggen. Op de radio vanmiddag hij miste wat puts. Die, die eigenlijk normaal. Gesproken ja, maakt. hij gaat in oranje de baan op. Laten we daarmee beginnen. Nou, dan speel je blijkbaar toch een soort van voor volk en vaderland. Om het maar zo te zeggen. Zijn vader liep in hetzelfde shirt. Dan wil je iets uitstralen. Uh, dan wil je ervoor gaan. Dat wilde hij. Dat ging hij ook. En dan komt hij op hal 2. Kan hij daar een birdie maken? Nou, daar gaat het allemaal om. Lager gaan dan het baangemiddelde. Daar staat mm -hmm. al hè. een 4. Hij kan een 3 maken. Um, en dat doet hij dan niet. Terwijl die put maar een halve meter is. Ja, en dat zijn slagen die moet je maken. Dat, dat zijn druk? zekerheidjes. Hij moest wat wachten. Ik denk dat hij op dat moment de fout maakte om niet meteen naar die bal toe te lopen, de vlag eruit te halen en hem uit te holen. Dat hij ging wachten op zijn flightgenoten. Ja, en dan worden die 50 centimeter misschien op een gegeven moment wel een meter als je maar lang genoeg maar staat te wachten. Maar hij had gewoon door kunnen lopen. Hij had dat kunnen doen. Dat had gemogen. Daar had niemand hem gek op aangekeken. Als je zo dichtbij ligt, dan mag je uitholen. Dat zijn misschien kleine dingetjes waar je in de toekomst aan kan werken. Ik heb ook een keer gezien dit, dit weekend. Dan wil hij een eagle maken. Wil hij twee slagen minder dan de vijf maken. Dat kan op sommige gehols. Um, dan kun je misschien ook denken, doe het zuinig, doe het voorzichtig, maak een birdie. In plaats mm -hmm. van, hey, die eagle... Ja, dan ga je wat meer zeker. En dan, uh, dan heb je misschien een punt minder, als ik het zo mag zeggen. Maar je gaat wel op zeker. En misschien moet dat risico wat hij af en toe neemt... in dat soort gevallen ja, er wel, een, wel een beetje uit. Als je het risico neemt, win je ook door het inkels. Hij is een aanvallende speler. En dat maakt hem aantrekkelijk, aantrekkelijker ja. dan bijvoorbeeld Robert-Jan Derksen... die toch wat degelijker is, zegt elk jaar dat hij aanvallender gaat spelen. Maar, weet hij zelf ook, dat is niet helemaal waar. Uh, de Nederlanders, uh, je noemt ze, Derksen en, uh, en Luiter, de beste twee. Hè? Maar ja, winnen doen ze al jaren niet meer op de Europese Tour. Gaat dat nog een keertje gebeuren? Ja, dat moet een keer gaan gebeuren. Uh, television... Want we hebben talent genoeg, toch? Jawel, jawel, jawel, dat is het niet. En als je naar Luiten kijkt vandaag, bedoel, laat al een aantal slagen liggen, maar komt ook een aantal keren deze, dit weekend uh, geweldig van de green af. Uh, weet wat ballen te chippen van buiten de green. Uh, via de vlag, de stok. Mm -hmm. Zo erin, dat is pure klasse. Natuurlijk een kleine geluksfactor ook. Uh, maar het talent, dat is er wel. Robert-Jan Derks is de afgelopen jaren ook vaak genoeg in contention geweest in de, in de situatie om te gaan winnen. Het moet een keer gebeuren. Uh, dat gaat ook een keer gebeuren in eigen land. Ja, er zijn hoeveel toernooien er zijn er tientallen per jaar, zijn het de 35, ik heb het even niet paraat... maar het zijn er heel veel, ja, dat je het net in je eigen land laat zien. Die kans is procentueel natuurlijk niet zo groot. Vorig jaar Spanje, Portugal, twee toernooien in Spanje, één in Portugal. Daar was Joost Luiten heel sterk, uh, dat komt er over een maand aan. Wie weet is dat wel het uh, moment. En als je het hebt over talent, want dat had je... Uh, Dylan Boshart, 61ste, Daan Huizing, 61ste, Robin Kind, 25ste op min 4... Dan denk je misschien god 61, maar het zijn amateurs. Acht Nederlanders halen het finale weekend, drie amateurs erbij. Ja, dat is een, uitge, een uitmuntende score. Ja. Robin Kind, uh, zoals je al zei, die zal dit toernooi niet snel vergeten. 25e op min 4 als amateur en kreeg dus de prijs voor de beste amateur. Je vroeg hem vanmiddag hoe hij het toernooi had beleefd. Uh, ja, Hetzelfde als alle andere toernooien. Gewoon uh, je ding doen en uh, het niet uh, heel speciaal vinden of... Uh, andere dingen erbij gaan denken. Het is gewoon, een, ik zie het als gewoon een, een toernooi. En uh, ja, het is uh, natuurlijk heel leuk. Dit. Je geniet hier wel meer van dan andere toernooien. En, uh, ik vind het wel mooi met het publiek. Ik ben niet heel zenuwachtig van. En uh, kijk net, uh, ja, ik vind het mooi, want uh, ik wil de mensen horen klappen en uh, ja, ze laten genieten. En uh, ja, dat kan hier zeker met al die mensen die komen kijken. Dus Dat is hartstikke leuk. En, uh, bij amateur heb je dan niet zoveel. Dus uh, ja, het is, uh, het is echt leuk om te spelen hier. Ja, week van zijn leven voor Roming Kind. Beste amateur. Uh, het toernooi van hem een klein beetje. Maar vooral het toernooi van Simon Duijzen. Maar ook voor het weer, Ragnar. Het was wel een bevalling. En dan heb je het niet eens zozeer over de volgers. Het was wel een lange week. Met, met lange werkdagen, vieze broeken en uh, vieze schoenen. Maar goed. Uh, ja, het weer speelde wel een rol. Met name aan het begin van het uh, van toernooi. Op de donderdag en, en de vrijdag. Uh, je zag het vanmorgen ook weer. Uh, ja, het heeft hier in het midden van het land uh, ongelooflijk uh, weer gisteravond. De banen nat. Uh -huh. Ze hebben daar eigenlijk alle bunkers. Alle nou ja, zandbunkers. Hebben ze moeten uitzuigen. Die lagen helemaal vol. Dat waren een soort meertjes. Fijne uh, bosvennetjes misschien wel. Maar dat dat hoort toch niet. Dus die hebben ze schoon moeten maken. Die, die Greenkeepers die daarvoor verantwoordelijk zijn... die hebben werkelijk fantastisch werk geleverd. Want als je ziet uh, hoe die baan er af en toe bij lag... als er weer eens een, uh, een luik werd opengetrokken daarboven... Dan, uh, dan was dat echt niet best. En ja goed, ze kregen echt een compliment ook van de European Tour... na afloop. Ik bedoel, die mensen hebben geloof ik af en toe... de head Greenkeeper zei tegen mij... ik heb één keer vier uur geslapen. Ik kreeg de indruk dat hij bedoelde dat dat één keer was... dat hij die andere nachten minder had geslapen. Ja, die is toch verantwoordelijk voor die, voor die paar tientallen mannen. Dus dat, uh, ja, dat zal wel een beetje in de herinnering blijven hangen aan de einde van de rit. Ja, volgend jaar weet misschien niemand het ook meer. Okay. En dan praat iedereen over Simon Dyson. En misschien wel volgend jaar wel eens een keertje weer lekker weer. Huh? Ja, nee, die <laughs> was niet verkeerd. Vanmiddag was het goed. Dus ja. uh, ze hebben het allemaal net gehouden. Oké, okay, Rachna, Rachna, niet meer. Dankjewel. Over de KLM Open, gewonnen door Simon Dyson. Ja, er zou worden getennis. Er wordt ook wel getennis hoor. Maar we zouden gaan praten eigenlijk, oorspronkelijk, toch over die mannenfinale. Maar het is de vrouwenfinale gewonnen, geworden. Marcella Mesker uh, kijkt naar Serena Williams tegen Samantha Stozer. Dat is de finale. Goedenavond, Marcella. Goedenavond. Um, is dit een finale die jij vooraf had ingevuld? Nou, met uh, Serena Williams uh, zeker. Ja. En uh, ja, wat betreft haar tegenstander Sam Stosur nummer 10 van de wereld. Heeft alles in de finale gestaan. Uh, Roland Garros vorig jaar, dus uh, zeker een topper. Uh, maar misschien een tikje verrassend, want uh, ze heeft onder andere de nummer 2, de Russin Vera Zvonareva, verslagen. En. Ja, bij het vrouwentennis momenteel uh, kan eigenlijk iedereen van iedereen winnen. En de enige die er uh, momenteel echt bovenuit steekt, ja, dat is uh, Serena Williams. Dus uh, van uh, Samantha Stoser verrassender dat ze in de finale staat dan uh, van Williams. Um, we hebben elkaar eerder gesproken langs de lijn, Marcella. Uh, daar hadden we het over het bovenste schema en het onderste schema van dit vrouwentoernooi. Uh, de, de, de, kunnen we er even een klein beetje op terugblikken? Met name het onderste deel van het schema uh, zaten veel verrassingen in, hè? Uh, heeft dat het toernooi beïnvloed? Um, nou, ik denk dat de finale uh, Williams tegen Wozniacki... was qua affiche natuurlijk mooier geweest. Ja. Dat was nu de halve finale. Uh, ja, vrij eenvoudige twee sets overwinning voor Williams... Maar dat was natuurlijk een finale plaatje waardig. En vooral ook als je de nummer 1 van de wereld verslaat, zoals Williams dat deed. Dan zou dat natuurlijk in een finale veel beter passen. En ja, wat je zei, die andere halve finaliste, Angelique Kerber. Nou, ik denk niet dat uh, veel mensen daar nog uh, van gehoord hadden. Mm -hmm. Die was uh, bij een Grand Slam nog nooit verder dan een derde ronde gekomen. Uh, die was nu nummer 92 van de wereld. En die speelt ineens de sterren van de hemel. Uh, geweldig. Uh, sterke, linkshandige vrouw. Uh, ja, die speelde heel mooi tennis en die maakte die Sam Stosur nog uh, heel knap lastig hoor. Het was een uh, zware drie-setter voor de Australische, dus dat was een uh, grote verrassing. Maar ja, wat ik zei, verrassing in het vrouwentennis zijn eigenlijk geen verrassingen meer. Nee, nee, dat gebeurt natuurlijk uh, steeds vaker. Maar aan de ene kant, kan je, maar al, pardon, aan de andere kant kan je wel zeggen, zo'n Serena Williams, ja, die kon je echt al met potlood invullen. Die is zo sterk. Ja. Ik moet ook zeggen, Williams uh, gretiger dan ooit. We uh, kennen natuurlijk het verhaal dat ze bijna een jaar geblesseerd is. Hè, eerst aan haar teen. Uh, en uh, zes maanden geleden kreeg ze die bloedprop in haar longen. Nou, dat is niet niks. Uh, ze was uh, vlak voor Wimbledon ja, weer in training gegaan. Uh, Wimbledon, nou, dat lukte niet. Um, was ze nog net niet fit. Maar je ziet het aan haar, ze is, uh, ze is sterk, ze is fit. Ze is weer een paar kilo lichter. Ik denk dat het voor het eerst in jaren is dat Serena Williams zich echt heeft voorbereid op een Grand Slam. En dan bedoel ik gewoon drie, vier, vijf uur trainen per dag. Uh, gemotiveerd zijn, uh, veel uren maken op de baan. En uh, ja, al die andere jaren uh, ging het een beetje vanzelf. Of gooide ze er wat met haar pet naar. Maar nu wil ze echt hier in eigen land uh, uh, ja, haar veertiende Grand Slam winnen. Um, en ja, dat, dat, dat zegt misschien ook wel wat op, over het vrouwentennis, of niet? Als, als zij zich de, daar even op bericht, dan is het met afstand de beste? Ja, maar zo is het natuurlijk al jaren ja. in het vrouwentennis. De spoeling is wat dunner. De, de favorieten uh, die steken er vaak met kop en schouders bovenuit. Neem Kim Kleisters na haar bevalling van haar dochter. En uh, ze ging weer tennissen, stond zo in het topteam. Ja. En haar eerste Grand Slam, US Open, uh, won ze ook. Uh, nou, die is nu weer een paar maanden uitgezaken. Straks komt ze weer misschien bij de Australian Open en kan zij weer winnen. Zo is het nu eenmaal bij het vrouwentennis. Mm -hmm. En uh, daar moeten we ook niet meer gek van opkijken. Nee. Uh, en het is weer een toernooi geworden waarin Carolina Wozniacki, de nummer 1 van de wereld, niet won. Opnieuw ging Gwen voor haar. Dat wordt zo langzamerhand een, uh, een treurig verhaal. Nou, of niet? Ja, vooral... Nou, ja, uh, triest vooral voor haarzelf. Omdat... Uh, Kijk, zij kan er niks aan doen. Ze is een geweldige speelster, Caroline Wozniacki. Um, alleen, ja, ze is op die eerste plaats be hand, uh, beland. Omdat andere speelsters uh, nalieten om uh, goed te scoren of om Grand Slams te winnen. En eigenlijk alleen de Williams-zusjes, want uh, behalve Serena geldt dat ook voor Venus... Ja, die konden echt uh, uh, ja, er bovenuit steken en de rest niet. Dus Wozniacki is terecht op die eerste positie beland. Alleen, ja, zij kan er ja. niet zo gek veel aan doen dat ze geen Grand Slams heeft gewonnen. Maar ze is 20, het kan nog steeds komen. Actualiteit, heel snel. Uh, hoeveel staat het? Williams. Nou, ze Stozer. zijn net begonnen. Eerste service game, uh, Williams gewonnen, Stoser nu uh, de tweede game. Dus één gelijk. Dankjewel, Marcella Mesker. Zo direct het oog met John -Jans van Gala. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien mij probeert tot waanzin te drijven. Millennium, mannen die vrouwen haten.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 Dit is Radio 1.